Uur. Jan van der Putten met het NOAA-journaal. De economie groeit volgend jaar minder hard. Het Centraal Planbureau verwacht volgend jaar een groei van 1,4 procent. Eerder was de verwachting nog 1,5 procent. De vaart gaat eruit, zegt het CPB. En dat komt vooral door ongunstige ontwikkelingen in het buitenland. Zoals de Brexit en de handelsoorlog tussen de VS en China. De werkloosheid blijft laag, maar er komen steeds minder nieuwe banen bij. De verwachting van het Centraal Planbureau is belangrijk voor het kabinet... bij het opstellen van de begroting voor 2020. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij pas een nieuw handelsakkoord wil sluiten met China als dat land de spanning in Hongkong heeft opgelost. In een tweet roept Trump op om tot een humane oplossing te komen. De demonstraties in Hongkong begonnen tien weken geleden toen er een nieuwe wet werd voorgesteld waardoor mensen makkelijker aan China kunnen worden uitgeleverd. Inmiddels hebben ook Duitsland en Frankrijk China opgeroepen het geweld in Hongkong te stoppen. De man die in de Amerikaanse stad Philadelphia vannacht politiemensen onder vuur nam, is gepakt. De schutter verschanste zich in een huis en werd na een urenlange belegering ingerekend. Bij de beschieting raakten zes agenten gewond. De verwondingen zijn volgens de politie niet ernstig. Bij de Zuid-Franse stad Carcassonne woedt een felle bosbrand. Honderden hectare bos en wijngaarden zijn al in vlammen opgegaan. 150 inwoners van een dorp in de buurt zijn uit voorzorg geëvacueerd. Het vuur bij Carcassonne wordt bestreden door honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen. Er komen hoogstwaarschijnlijk strenge regels voor het beklimmen van de Mount Everest. Een speciaal comité heeft een advies geschreven aan de Nepalese overheid. Daarin staat dat iedere bergbeklimmer een goede gids moet hebben... en een verzekering die ook de kosten voor een eventuele redding dekt. Het weer. Eerst wat regen, later opklaringen... maar ook nog een bui met kans op onweer. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen eerst wat zon, later regen en dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.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 is de zomer van ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. Goedemorgen ZFM, ZFM tegenwoordig. 24 uur per dag, mijn naam is Sherlock En we gaan, uh, we gaan door tot een uur of 10. Hartelijk welkom. En een uh, lekker ontbijtje erbij, een kop thee. Even kijken, komt het helemaal goed. Dit is de Taste of Honey met ubi. Nou, dat is een titel. Om mee wakker te worden... Ik zou zeggen, je moet het er maar mee doen. Goedemorgen. ZFM in Zaltevoort. 1978 was dit een grote hit. Het was de disco heel populair in Nederland. Ook in Zandvoort. Iedereen naar nou, Chin Chin natuurlijk. Met je bijenpijpen. Weet je het nog? Het is Kelly Loggins. Ik ben benieuwd wat het weer wordt. Hey Google, wat wordt het weer? Op dit moment is het 18 graden en bewolkt in Zandvoort. Vandaag zijn er buien met een maximum van 19 graden en een minimum van 15.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 Kenny Loggins samen hier met uh, Stevie Nicks van Fleetwood Mac. En uh, hij heeft het nummer ook gezongen met Kim Herker. Die woonde toen in Haarlem. In 1978 voor Top Op. Misschien weet je dat nog. Dat zijn toch wel van die leuke dingen die je wil weten. Ray Parker in Radio bij ZFM. Honey, I'll always love you. I promise to always love you. Cause I think the whole world of it. You can't change that.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 60 Ray, no, you dus ik denk niet meer dat hij de junior is, Hij is nu wel de senior. Hij is wel een ster op de Hollywood uh, Walk of Fame, dus uh, ja, heb ik het goed gedaan hoor. En Ik ben, uh, ben trots op Ray. How uh, wat up. Kijk, deze nog, Talking Heads bij ZFM, goedemorgen. Is het 1986? En she, she was. Nummer 25 uh, gehaald in de top 40. 4 weken genoteerd gestaan. Ik weet niet of het interesseert, maar je weet het maar niet, hè. dan weet je het maar. 10 voor tegen ZFM. Op 15 augustus. En helaas kan ik je geen goed weer Het is vreselijk buiten. Dus blijf lekker binnen was. bij de radio. Dan komt het helemaal goed. dit zijn ook mooie liefdes. En als je benieuwd bent hoe je een ei moet bakken, daar heb ik een oplossing voor. Hey Google, hoe bak je een ei? Nou, ik weet het ook niet. Hey Google, hoe bak ik een ei? Nee, het zit er niet in vandaag. Wij komen hier waarschijnlijk wel op terug. Hey Google, hoe is het weer? Nee, hij heeft er geen zin in. Of zij, moet ik zeggen. Het is een nieuw apparaat van Google. Het heet Google Home. En die kan je allemaal vragen stellen. Soms werkt het, en soms niet. Ja, dat kan je hebben. Muziek bij ZFM, Breaking Away, Jackie Graham. En de vakanties zijn alweer een beetje afgelopen. Dus er komen weer files. Er staat er weer een op uh, knooppunt Waterschaafmeer op de A10. 4.1 kilometer verkeer tussen Watergraafsmeer en amsterdam Buitenvelder. En in uh, onze buurt nog een keer de A9. 7.2 bij nog heen, langzaam rijdend verkeer. Tussen knopen, diemen en antropheem. Dood voor zon, zee. En heel veel zomerhit. Dit is ZFM Zandvoort. ZFM Zandvoort bedoelen we daar natuurlijk mee. Hier zijn de Bengals. En. Goedemorgen ZFM. Goed verhaal hoor. Vijf dagen jazz in de Haarlemse binnenstad. Dus als je van muziek houdt en je wil uh, live muziek zien... moet je uh, deze dagen tussen uh, 14 en 18 augustus, gisteren begonnen... moet je naar Haarlem gaan. Mooie namen. Ik noem hem een leuke Maar niet Met hem. Hela. Dat is Becky Trousers, ooit een keer gekufferd door dingetje. Zandvoortse dingetje, je kent hem wel. Ook te horen op de radio elke vrijdagmiddag bij Radio 10. En dit was uh, Becky Trousers, maar hij had er kleren van gemaakt. Dit is ZFM Zandvoort. ZFM Zandvoort. En over de jazz in uh, Haarlem, uh, ik uh, noemde net wat namen op. Dat zijn Treintje Oosterhuis, Gladder's Grace, Sjöldelder, de nieuwe uh, Cool Collective en uh, nou nog veel meer. Dus het is uh, zeker de moeite waard om uh, daar te gaan kijken. Kijk even in uh, de kranten op, uh, op uh, de sites. We can't play this game anymore. Robert Palmer. ZFM op jouw radio, net over half negen. En hier uh, is Dobby Gray. En Drift Away. Drift maar mee. Day after day I'm more confused. Yet I look for the light through the pouring rain. You know that's a game that I hate to lose.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 vaak uh, coverde nummer Drift Away van Judy Gray. Boys, and and en dit nummer is uit uh, 19... Wat was het ook weer? Even kijken hoor. 1972, kun je nagaan. Dat klinkt uh, erg goed. Maar er is toch wel heel veel uh, moeite van uh, op dat moment. Hoi, oh, orkest erachter. ZFM, goedemorgen Vijf over half negen Zes over half negen, eigenlijk al Eigenlijk alweer Zeven over half negen Hey Google, hoe laat is het? Ja, hij zei het wel Zij zei het wel, maar Ik vond nog een beetje te zacht Even proberen Hey Google, hoe laat is het? Het is zeven over half negen ochtends. in 1979 Sheila en de B-devotion dus niet Sheila I e, maar Sheila B hier gingen we wat op dansen hè, in, uh, in Chin, Chin Ik kan me nog iets van herinneren. daar was ik niet van het dansen zij waren meer van de me genoom Als je een hond hebt, dan moet je in de raad houden... dat er de komende weken een controle op de hondenbelasting uitgevoerd wordt... door de gemeente Zandvoort. Dus ik zou mijn hond maar even gaan aangeven. Voordat je dikke boetes krijgt. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl En op ZFM kan je natuurlijk alles terugvinden... ...welke programma's er zijn, wat je allemaal kan verwachten. En uh, 24 uur per dag het geluid van Zandvoort op zit En hier is uh, Yes en de owner of a Lonely Heart. Waanzinnige plaat. We gaan zo ook nog zingen. Die ook. En deze uh, andere of die Lonely Heart van Jes. Volgens mij de allerlaatste hit die je yes heeft gehad. In 1983 rond uh, dit weer een tijd geleden. Maar hij had uh, gisteren uit kunnen komen en dan nam het weer een hit geworden. Ja, wat zullen we hiervan zeggen? Goedemorgen ZFM, het geluid van Zandvoort. 24 uur per dag. Met cultuur, evenementen, nieuws, politiek, sport. Weer en verkeer. Dus zet hem op en laat hem opstaan. Want hij uh, is de hele dag uh, online. Hier is Salt Peppa. Sound van de tachtige jaren. Salt en pepper met een grote hit. Push oh it. En als je volgend jaar met de auto wil komen, dit voor de mensen van buiten Zandvoort naar de Formule 1, ja, dan, dan, dan, dan kan je het maar beter vergeten. Je moet met de openbaar voor de fiets of komen lopen. En om de broedende vogels te beschermen, bestaat er zelfs kans dat ook de Vips en de coureurs dit lot wachten in plaats van een gerievelijk helikoptervlucht. Ja, we zijn er nog niet. Maar ja, dat duurt nog maar Want uh, we mogen er trots op zijn... dat na 35 jaar de Grand Prix weer terugkomt in een uh, zandvoort. Een miljoen aanvragen voor kaarten, jongens. Denk daar niet licht over. Ja, er zijn altijd mensen die zijn tegen. Dit is jammer. Dus jammer dat je zo'n evenement uh, niet één keer per jaar zou kunnen doen zonder dat er uh, hele grote problemen ontstaan. Maar ja. Watercolor in the rain Don't bother asking for explanation She'll just tell you that she came in the air of a cat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 De grootste hit van L. Stewart, Year of the Cat. Ooit een keer op zes gestaan in de top 40. 1977, alweer tijden geleden. ZFM, goedemorgen, 24 uur per dag. Mijn naam is Gerloopman. We gaan zo naar het nieuws van 9 uur. En aanstaande zaterdag live van Hotel Hoogland. ZFM met een uh, heel leuk programma. Puurmakelaars ook in Zandvoort. De doofjes ook van uh, Rabel, uh, politiek. Uh, terugblikken en vooruitkijken met GroenLinks. En Jutters Geluk opent Puppet. -pup. Atelier in Zandvoort. Dat allemaal aanstaande zaterdag. Dit is Rose Royce, Wishing on a Star. Wishing all the dream to follow what it means I'm wishing all.